Oké, okay, het is vandaag 7 maart. Ja, nog steeds. En um, wat gaan we vandaag doen? Uh, de, ik heb volgens mij maar één vraag die ik graag beantwoord antwoord wil hebben. Uh, die zal ik zo stellen. Dan heb ik de onderwerpen, één van... Een van de andere vragen die ik in de onderwerpen ga be, uh, behandelen is de bijbel. Er was een van de cliënten die wilde graag weten of er een toegankelijke bijbel was. Dus daar heb ik even naar gekeken en we hebben er een gevonden. En die bespreek ik vandaag. Dat is de eerste app. Dan heb ik de app IFTTT. En... Uh, dat staat voor if this then that en daar vertel ik je dadelijk meer over een heel leuk appje vind ik zelf dan uh, een laatste appje dat heet Snorlap, en dat heeft alles te maken met snurken wat ik helaas doe en um, dan hebben we nog tijd voor de tips en trucs en ik herinner mij, maar ik zie de dames vandaag niet. Maar volgens mij was er vorige week nog eentje die een appje wilde bespreken. Dus uh, dat laat ik nog eventjes open totdat ik ze zie verschijnen. Um, ik laat even los voor vragen. Of, um, ja, uh, nou ja, vragen uiteindelijk. Of de vragen zijn. Wee, nou dan ga ik maar naar mijn vraag. Um, er is... Er is allerlei uh, scansoftware op de markt en daar hebben we het al eens eerder over gehad. Wat is nou handig, wat is niet handig? Nou, Een van uh, de dingen die erin zitten is dat als je iets scant, volgens mij heeft deze het over het, de prismo, dat weet ik niet zeker, maar dat gok ik wel. Um, dat als je de, iets hebt ingescand en je gaat, naar de, je gaat het laten uitlezen, dan zegt hij iedere keer nieuwe regel. En die vroeg zich af of dit uh, ergens uitgezet kon worden. Weet iemand daar een antwoord op met Prismo? Oké, okay, het blijft vandaag wel erg stil. Um, ik zal deze vraag dan uh, zelf even oppakken en kijken of ik er wat mee kan doen. Ehm... Um... Dan ga ik beginnen met het allereerste appje. Dat is de Bijbel-app van YourVersion. Ik heb een iPad, dus ik laat hem zien op het iPad. Er is ook een iPhone-appje voor. En het is een uh, toegankelijke Bijbel. En uh, nou, we gaan het eens even starten. Oké, okay, ik open nu uh, Bijbel. Bijbel, Vanag. context. Er zijn er volgens mij meer uh, van. Maar deze weet ik zeker dus dat hij toegankelijk is. Nou ja, Bijbel hoef ik denk ik niet te spellen. Ehm... Um, wat, waar hij mee begint is eigenlijk, hij roept gelijk vandaag en um, als ik daar doorheen ga lopen dan kom ik als eerste tegen een, uh, een vers voor vandaag. Dus ik ga er even doorheen lopen. Gereed knop. Ik heb hier de gereed knop zitten, die zit recht bovenin. Het zit, er zit een soort klein schermpje boven op je uiteindelijke scherm. Die, uh, die, die dus voor je eigenlijke scherm zit als je dat opstart. En daar loop ik nu doorheen. Daar um, er zit er recht bovenin gereed. Ik loop door. 2 kronieken 7, 14. Nee, Knop. dat betekent dat dit uh, vandaag is het de tekst waar ik het mee mag doen. Ik loop er even o, doorheen. NBV. Knop. Nou, je hoort uh, uit welke vertaling van de Bijbel dit komt, uit de nieuwe Bijbelvertaling. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd bergt. Al biedend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aan horen vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Oké, okay, dat is het vers van de dag. Vers van de dag, delen. Ik mag hem ook nog delen, dan kan ik hier op tikken. Vervolgens vind ik nog... Lezen. Genesis 1. kan ik zeggen, oké, okay, wat moet ik vandaag lezen? Ik kan uh, Genesis 1 gaan beginnen. Beginnen, lees in. Dan zijn er een uh, soort uh, leesplannen, dus uh, dat is als mensen, zeg maar, een, ja, nou ja, het spreekt eigenlijk voor zich als mensen gewoon een leesplan willen opzetten van oké, okay, ik wil over een bepaald onderwerp iets lezen, dan kun je uh, leesplannen over dat onderwerp, stukken uit de Bijbel, lezen daarin. Ik loop even door. Opslaar. Bladwijzers. En de bladwijzers vind ik hier ook. Ik ga naar bovenin. Knop. Boek Genesis. Knop. Oké, okay, hij zet mij direct in het midden van het veld en daar staat Genesis. Ik veeg even van rechts naar links. Kom. Hoofdstuk, boek. Oh, Nou, dat heb ik weer verkeerd gedacht. Um, hij zegt aan, geeft aan welk boek hij nu voor mijn neus ligt. Hoofdstuk, 1, knop. Welk hoofdstuk? Vertaling. En welke leveren, vertaling? Knop. Nou, deze drie knoppen, zoals hij dat ook uitspreekt, kan ik aanpassen. Hoofdstuk, boek. Genesis. Ik pak even Genesis-knop, ik dubbeltik daarop. Boeken, context. En vervolgens Finesisch. kan ik door Absoluut. alle boeken heen lopen. Nou, laat ik eens Rut nemen. Uh, Dubbeltikken. Boek, context. Dan kan ik zeggen welk Eén. hoofdstuk ik wil. Nou, laat ik Knap. bij hoofdstuk 2 beginnen. Boek, Knop. En hij, zet, hij sluit het allemaal weer en hij zet me precies op de plek die ik net heb gevraagd. Ik loop er even verder doorheen. Dus ik sta weer terug uh, bovenin op mijn knop waar de boeken zitten. Hoofdstuk. 2, nou, hoofdstuk 2 dat had ik al aangegeven. Vertaling. MBV. Knop. De vertaling, daar ga ik ook even openen, omdat daar verschillende vertalingen in zitten. Ik dubbeltik erop. Vertalingen. Context. Vernieuw. Knop. Er zit een vernieuwknop. Nou, ik denk dat je die in praktijk weinig zult gebruiken, maar toch, hij zit daar verstopt. Sluit Vertalingen. Vernieuw. Recent gebruikt. Geselecteerd. MBV de nieuwe Bijbelvertaling. Oké, okay, je hebt dus de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Nederlands vijf. Nederlands heeft vijf dingen. Ik dubbeltik er even op, want ik. die Taal. Opgeselecteerd. Okay. Vertalingen. Dat zijn de vertalingen, vertalingen. die er zijn. HTB, het boek. Dan hebben we het boek HTB. Mij zegt het allemaal niks, hoor, al die vertalingen. Maar uh, voor sommige mensen is dit van belang. Welke vertaling, uh, Bijbelvertaling? Je wilt gebruiken. NBG 51, NBG vertaling 1951. De NBG eh, 51. NBVD, de nieuwe Bijbelvertaling inclusief. De C. Geselecteerd. MBV de nieuwe Bijbelvertaling. De nieuwe Bijbelvertaling. NBV 1750, statenvertaling. En de statenvertaling. Nou, ik heb hem netjes op eh, nieuwe. NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Ik dubbeltik erop en hij sluit het. Ruit, knop. Minuutje weer. Ik loop er weer even doorheen. vertalen, instellingen. Knop. Ik kom op instellingen uit. Dat is een knop die zit recht bovenin. Niet helemaal recht bovenin, want er zit nog een knop naast. Daar kom ik zo op. Ik dubbeltik hierop. En vervolgens. Kan ik hier een aantal dingen aanpassen. Lettertypen. aan de Knop. Ik kan een lettertype instellen. Letter verkleinen. Ik kan de letter verkleinen. Letter vergroten. vergroten. Normaal licht. Ik kan dus uh, uh, licht en donker instellen. Weinig licht, knop helderheid. Ik kan de helderheid instellen. Alle instellingen. En ik kan hier vandaan ook nog eens naar alle instellingen. Nou, ik dubbeltik even op alle instellingen. Instellingen, inloggen of aanmelden. Dan kom ik in een. Uh, in een nieuw, nou, niet in een nieuw schermpje. Hij schrijft eigenlijk mijn bijbeltekst opzij en hij maakt een soort kolom aan de linkerkant. Daar kom ik dadelijk op terug, want die komt ook tevoorschijn als ik dat anders doe. Ik ga even naar de terugknop. Terug, terugknop. Door te vegen van ja, rechts dag. naar links. Ik, moet even... ik heb geselecteerd. Menu openen. Oké. Okay. Parallel knop. Dat was dus de instellingen knop. Ik veeg even door. Parallel. Klap. De parallel, parallel knop, die zegt dat over de weergave van de tekst. Als ik hierop dubbeltik. Geselecteerd, tik, parallel. Als die zegt uh, parallel geselecteerd, dan betekent het dat mijn uh, uh, bijbeltekst zeg maar, er een beetje uitziet als een opengeslagen boek met twee pagina's. Dus ik heb een linkerkant en een rechterkant. Ik vind de andere prettiger lezen. Daar past meer in, omdat ik de letters ook wat groter heb gemaakt. Dus ik dubbeltik er weer op op parallel. dezelfde knop. En uh, nu zie ik dus de gehele bijbeltekst. Ik veeg even door. Menu openen. Dan gaat hij in één keer uh, van rechts naar helemaal links. Dus hij zat helemaal rechts in de bovenhoek en hij gaat nu naar links in de bovenhoek. En links al in de bovenhoek zit de menuknop. Daar kom ik zo op terug. Um, als ik nu doorveeg, en. kom ik in mijn tekst. Nu was Noemi van de kant van haar echtgenoot in verwant aan een belangrijk man die was heten. Oké, okay. als ik nu met twee vingers naar beneden veeg, dan uh, kan ik hier natuurlijk uh, de rest laten voorlezen. Volgend hoofdstuk, knop. Er zitten aan de linkerkant en de rechterkant, er zitten nog wat knoppen verstopt. En die zegt voor, volgende en vorige, dus wil ik naar de volgende pagina zonder dat ik hem laat voorlezen. Dus als ik zelf er doorheen loop en niet met mijn twee vingers het automatisch laat voorlezen, dan moet ik de volgende knop pakken. En die zit ongeveer uh, op de helft uh, aan je rechterkant of op de helft van je scherm aan de linkerkant. Um, ik ga terug naar de Menu openen. linkerbovenhoek. Ik dubbeltik erop. Geselecteerd. Menu sluiten. Um, ik heb nu eigenlijk het minuutje waar ik het net over had toen ik in de instellingen zat. Al toen ik zei van ik wil meer instellingen. Uh, kom ik eigenlijk in hetzelfde minuutje als dat ik deze menuknop activeer. Wat doet hij? Hij schrijft eigenlijk je bijbeltekst een stukje opzij. En aan de linkerkant komt er een nieuwe kolom. E. Geselecteerd. E, nu was twee inst Oké, als ik daar naartoe wil vegen, dan duurt het wel een uur. Dus wat je het beste kan doen, nou ja, uur weet ik niet natuurlijk, maar het beste kunt doen is even je vinger aan de linkerkant neerzetten. Vandaag hebben. geselecteerd menu insta Verwijzing of trefwoord. Zo hoor je dat er een, een, een, een zoekveld is. Kan te bewerken. Daar kan je natuurlijk uh, trefwoorden invullen of verwijzingen invullen en dan uh, gaat hij dat stukje tekst voor jou vinden in de Bijbel. Vandaag. Uh, vandaag, dat is de tekst van vandaag, die we net ook zagen toen we begonnen. Leesplannen. Nou, hier heb je eigenlijk weer hetzelfde, een klein beetje wat er in dat eerste schermpje zat wat ervoor schoof. De leesplannen. Ik dubbeltik er eventjes op. Leesplannen. Menu. De, de linkerhelft is zeg maar nu vervangen door een ander stukje van nou ja, dat over leesplannen gaat. Dus leesplannen doorheen. Maakt de Bijbel deel uit van je dagelijks leven. Oké, okay, nou dan ga ik het een beetje uitleggen. Iedere dag een stukje van de heb door leesplannen bladeren. Hij legt uit wat leesplannen zijn en, en je ziet dat je ook door de leesplannen heen kunt bladeren. Nou, door, als je door de leesbladeren heen wilt bladeren dan tik je erop. gedeelte. Kom je weer in een nieuw scherm en daar kun je zeggen oké okay, um, waar wil ik precies inzoeken en op welke categorie. Ik ga weer Terugplan. Ik veeg terug totdat ik bij de menuknop ben, tik weer, en ik leesplan. ben weer terug bij waar ik net stond, namelijk in het hoofdminuutje. Oké, okay, ik heb hier de leesplan, ik loop videos. even door. Video's, ja, daar zit een videootje in. Video's, menu, Terugknop. De video's, maar er zit maar één video in en dat is uh, Jesus Film Media of de film Jesus. En, uh, nou ja, die kan je hier dus afspelen als ik erop ga... Er uh, Gaan staan. Dat ga ik nu niet doen. Daar heb ik te weinig tijd voor zeg ik dan maar om het filmpje af te draaien. Dus ik dubbeltik op de menu linksbovenin weer. Dus ik heb teruggeveegd. Video's. Dat waren de video's. Dan bladwijzers. Bladwijzers. Ik dubbeltik erop. Bladwijzers. Bladwijzers. Lege lijst. Bladwijzer plaatsen bij waardevolle versen. Terwijl je de Bijbel leest kan je een vers selecteren en er een bladwijzer bij plaatsen. Kom hier terug om je bladwijzers te bekijken. Te bewerken of te verwijderen. Oké, okay, uh, dit alles trouwens is allemaal. Uh, je kunt zeg maar inloggen en aanmelden bij uversion.com... en dan uh, kun je je bladwijzer synchroniseren met, uh, met het internet. Dus Menu, terugknop. Ik ga even terug. Bladwijzers lijken Bladwijzers. mij duidelijk. Ja, heb je iets gevonden wat je wil bewaren, dan uh, breng je een bladwijzer aan. Geschiedenis. Waar ben ik allemaal geweest? Kan ik daarin vinden? Notities. Ik, ik kan notities aanmaken. Profiel. Mijn profiel. Dus je kunt een profiel aanmaken voor New Version. Hoeft niet per se om de Bijbel te lezen. Dus je kunt ook zeggen van oké, okay, dat doe ik niet. Live. Live, oftewel live. Dat is als de live uitzendingen zijn. Live, menu, terugknop. Ik heb uh, li live even aangetikt. Ik loop er even doorheen. IOUVersion Live geeft hey, oh, hey, oh, je een manier om betrokken te zijn bij kerkactiviteiten en live evenementen. Je kan preeknotities meelezen, notities maken, gerelateerde Bijbelversen lezen, stemmen op een enquête, anoniem vragen stellen, geven, gebedsverzoeken doen en dit alles met je mee naar huis nemen. Live evenement zoeken. Oké, okay, de volgende is dat ik een live evenement zoek. Nou, ik heb er uh, eergisteren volgens mij even naar gekeken, kon niks vinden in de buurt, maar uh, ja, wie weet bij jullie in de buurt wel en misschien moet je dat ook echt wel op zondag doen. Hoe maak je een live evenement aan? Met andere woorden, je kunt ook zeggen van oké, okay, uh, tegen je kerk Kassijn, misschien kunnen zeggen oké, okay, misschien kunnen we hierbij aansluiten en kunnen we een live event maken. Dan kan ik het vanuit huis ook meeluisteren. Ook... Ik loop weer even Blijf, terug naar het menuknopje. Ik dubbeltik weer. Blijf. Ik loop weer verder door mijn menu aan de linkerkant. Dan heb ik de help. Nou, dat is wel handig denk ik als je hulp nodig hebt. Tenminste, bij het lezen van de Bijbel en hoe het werkt, dit appje. Delen. Delen? Dan ben ik altijd nieuwsgierig naar hoe kan ik deel het allemaal delen. Menu, terugknop. Nou, dit gaat voornamelijk over dat ik dit appje deel met anderen. Menu, terug, delen, instellingen. Dan kom ik bij de instellingen. En die wil ik wel laten zien, want die heb ik net. Uh, daar kon je ook bij komen door, zeg maar, op de instellingen bovenin de balk te komen en dan meer instellingen te kiezen. Dan kom je eigenlijk in hetzelfde als dat ik hier naar de instellingen ga. De laatste die overblijft is over, met andere woorden die zegt over wie dit heeft gemaakt enzovoort. Ik ga even instellingen in, dubbel tik ik op. Instellingen. Instellingen account. Context. Nou, je hoort al dat je hier een account vast nog kan maken. Met vrienden verbinden. Je Context. kunt met vriendjes verbinden. Faseboek, Twitter. Pad. Uh, pad. Bijbelezing. lettertype. Nou, hier lettertype. hoor je ook weer even de lettertype, dus dat kan ook vanuit hier geregeld worden. Lettergrootte. Normaal, letter grote, weinig licht, schaak rode letters, kruisverwijzingen, voetnoten, in weergeven, schakelknop, uit. Allemaal dingen die je aan of uit kunt zetten. Leesplannen, kop voltooid notitie, schakelknop, algemeen, context, taal. Nederlands. Nou, je ziet ook dat je de taal hier kan aanpassen. Door vandaag bijstart. Schakel, je kunt ook zeggen dat je, of je dat schermpje wat ik net had. Ik dubbel om van instelling te wisselen. Bij de opstart, of ik dat wel of niet wil hebben. En. Met de cloud synchroniseren. Je en kan hem lagen. ook nog herladen. Ja. Um, geselecteerd. Menu sluit, menu openen. Dit is de app. Ik ging dus naar het land om arm te lezen. Af parallel. G geselecteerd. Ik uh, laat even los de knop en uh, ik laat het woord aan jullie over vragen of opmerkingen over de Bijbel-app. Oké, okay, dus ik neem aan geen vragen over de Bijbel-app. Dan ga ik eigenlijk naar de leukste app, denk ik, van vandaag. En dat is de IfTTT. Ik weet niet of er al mensen zijn die hem gebruiken. Um, wat is het? Het is een... Um, IFTTT, prima t, t, t, dat staat voor if this then that. Oftewel, als je dit doet, dan moet je daarna dat doen. En wat houdt dat in? Dat betekent dat ik zelf kan zeggen van een aantal diensten, kanalen zoals ze dat benoemen in IFTTT, channel kan ik aan elkaar knopen dat als ik bij de ene kanaal wat doe dan moet dat bij de andere kanaal wat anders opbrengen. Dus uh, nou, we gaan er eens naar kijken. Het is een uh, appje en er is zowel een appje voor als dat er een website voor is. De website heb ik niet getest op toegankelijkheid, het appje wel, vandaar dat ik hem uh, erbij pak. Waar je als eerste binnenkomt is een schermpje waar je een beetje ziet van oké okay, wat zijn de nieuwtjes, wat zijn er voor nieuwe recepten gemaakt zoals ze dat noemen. En um, dan kan je doorheen vegen. IFTTT-logo Recipe Recyfer game updates voor zo'n favoriete team via Docscarpus. Nou, je hoort al dat het Engels is. Um, dus dat zou een tegenvallen kunnen zijn. Maar het hoeft niet. Ik zou zeggen, laat je er niet door ontmoedigen. Als ik hier doorheen veeg, hoor ik dus een aantal dingetjes die uh, featured zijn. Het logo, just, be your system, new free app in Apple App Store. Knop, system message, recipe turn it off. Oké, okay, nou ik ga je niet verder denken. Dit is een beetje een soort binnenkompagina waar je dus allerlei nieuwe dingetjes kunt zien. Nieuw zoals je dat zou noemen. Nou, ik ga weer even terug naar boven. Recipen button. Rechtsbovenin zit de Recipe button, button Oftewel de. Open Recipe configuration screen. Recepten knop. Als ik daar op dubbeltik, Create. Knop. Oh. Knop. Als ik daarop dubbel klik, dan schuift eigenlijk dat, uh, dat schermpje wat ik eerst, zat, die schuift naar links. En die blijft voor een, nou, wat zou ik zeggen, voor een heel klein piepdeeltje blijft die nog zichtbaar. Maar met de Voice Over kom je daar toch niet meer. Dus, uh, en het is ook niet nodig. Dus als je eenmaal op die, op, die uh, op dat receptknopje hebt gedrukt, dan open je dit scherm. En daar ga je eigenlijk ook mee aan de slag. De allereerste knop die ik daar vind, dat is de brosknop. De, de brosknop. Bros oftewel de browse knop. Oftewel het verkennen van allerlei recepten. En dan krijg de ik de, de koptekst. Create knop. En dan krijg ik de create knop, oftewel het maken van een recept. Laat ik eerst maar eens even gaan browsen. Dus ik ga de even de terug. Knop. Ik ga eens even verkennen wat er allemaal voor recepten bestaan. Nou, als je het opent, dan begrijp je wel dat er heel veel recepten bestaan. Oh, ik vergeet één knop, sorry. Ik geef het nog eventjes doorheen. Recipes. Create knop. Hier hebben we de create knop. Empty list. Dan zegt hij empty list. Browse recipes. Dan zegt hij browse uh, recipes. Dat is eigenlijk alleen maar een vermelding naar, uh, naar die knop die erboven staat. Create a recipe. En deze is ook een, een, een, een verwijzing naar die knop die erboven staat. Is niet, is niet interactief, dus je hoeft er niks mee te doen. create your own from Nou, hier staat een, een klein tekstje, een melding over wat je ermee kan doen. Knop. En dan hoor je nog een keertje knop, die zit er rechts onderin. Nou, die knop, dat is de instellingen knop. En, ehm. Um, dus even denken. Zal ik daar beginnen of niet? Uh, ja, laat ik daar beginnen. Ik ga dus naar rechts onderin. Cancel. de, de knop. knop die hij niet benoemt. Dus hij is niet goed gelabeld. En vervolgens kom ik in de settings. Oftewel de instellingen. Settings. Die profielknop. Knop. Wat je gaat doen is eigenlijk een, een, een, pro, een profila maken. Dat is mijn profile uh, Op de if-tttt. Ik dubbeltik er even op. Cancel, knop. De edit, knop. Nou, je hoort dat ik uh, hierin uh, kan editen, oftewel bewerken. You haven't blinked up. Channel to your profile yet. Set up now. Oké. Okay. Okay. Hij zegt dat ik nog geen uh, kanalen heb toegevoegd aan mijn uh, profiel. Dus ik zeg even in, terug. De profiel, cancel, knop. Dan ik... Cancel, cancel, my profile. Sync options. Ik loop even naar de volgende optie, uh, sync options, oftewel het synchroniseren van uh, de opties. Ik dubbeltik er even op. Ik kijk Enzo, erin. Sync options. IFTTT can periodically hun recipes involving iOS, foto's, contacts, en reminders when your changes. Uh, hij zegt dat, hier, uh, dat hij uh, dingen kan veranderen, zoals foto's, contacten en herinneringen, als je van locatie wisselt. En daarvoor heb ik nog... De background sync. Kan ik de background sync aanzetten of de... Schakelknop. Inverstel, jubelig data. En ik kan hier zeggen of ik de mobiele data wil gebruiken of niet. Ik ga hem trouwens even... Inverstel, jubelig data. Schakelknop. Aan. Uitzetten. Uit. Oké, okay. ik ga knop. weer naar uh, linksbovenin waar de cancel knop zit, ik ga uit de sync options, Channels. ik ga knop. naar de volgende optie op de settings, oftewel de instellingen, de channels. De channels cancel. Knop. is eigenlijk uh, het belangrijkste. Um, hier ga je dus eigenlijk de kanalen activeren. En hoe doe je dat? Nou, ik loop er even doorheen. search, dus Zoekveld, dus Beetje mocht ik weten welke channel, welke service eigenlijk, hè, de, uh, die, die ik wil gebruiken, wil instellen aan mijn account, uh, dan kan ik hier zeggen, oké, okay, ik zoek bijvoorbeeld uh, Dropbox. En dan typ ik hier Dropbox in en dan krijg ik Dropbox te zien. En vervolgens kan ik daarop dubbeltikken en daar de gegevens van mijn Dropbox in te geven, zodat ik die als channel kan gebruiken. Um, ik veeg even door om te laten horen wat voor channels er allemaal zijn. Ik hoop dat er, er zijn voor mij ook een aantal onbekend. Uh, ik hoop dat ze voor jullie wat beter bekend zijn. 500PX, 500PX. Koppeling, afbeelding. De 500PX, dat zou een, uh, ik neem aan dat PX voor pixels staat, dus dat zou wel iets met afbeeldingen te maken hebben. App.net. App.net.me App. Koppeling. Automatic automatic. Hoor de okay. merk? Geen idee. Bitly, bitly. De bitly, bitly kennen we natuurlijk wel. Hè? Dat is het afkorten van, uh, van linken. Die doet hem dus mee. Dat is een van de... Die je kan instellen als een trigger of een action, zoals ze dat noemen. Dus als iets waar je mee begint en iets waar je iets mee uit kan halen. Ik loop verder. Blink-1. One. Blink-1. One. De Blink-1 okay. is een hardware uh, device of uh, apparaatje. Dat, uh, dat is eigenlijk best een grappig ding. Ik heb ze, ze waren uitverkocht, anders had ik ze zeker eens bekeken. Uh, dit is een soort USB met een lampje. En daar kan je dus allerlei dingen aan toesturen. Uh, dus die kan je allerlei opdrachten geven via die, deze app. If... T -t -t -t. Daar is die geheel voor bedoeld. Dan loop ik verder. Blogger, blogger. Blogger, blogger. Blogger, blogger. Nou, mijn Amerikaans is ook niet echt alles volgens mij. Blogger. Box, box. De box. Box.net. Boxcar 2. Boxcar 2. Box zegt mij niks. Box all package tracking. Box all package tracking. Koppeling. Nou, uh, pakket, uh, tracking hoor ik hier. Buffer, buffer. Hoopling. Buffer is er een die aangesloten is. Buzzfeed, Buzzfeed. Buzzfeed. Buzzfeed. Campfire, Campfire. Campfire, zeg mij niks. Craigslist. Craigslist. Date and Time, Date and Time. Date Hoopling. and Time, die staat eigenlijk altijd standaard aan. Dat ze zegt iets over de datum en de tijd van jouw. Uh, iPad of iPhone. Die, die staat altijd al aan. En die kun je dus ook gebruiken in zo'n uh, trigger of action ding. Delicious, delicious. Diego, Diego. Dropbox, Dropbox. E-mail, e-mail. Nou, je hebt de Dropbox gehoord. Heel uh, veel voorkomend. De e-mail, die zit er ook al standaard in. Dus die hoef ik niet te activeren. Die is al geactiveerd. Um, dus je kan ook allerlei dingen met de mail doen. ESPN, ESP, het CSC. Evernote, Evernote. Evernote, Evernote Facebook, zit erin. Facebook, Facebook. Facebook. Facebook, Groups, Facebook, Groups. Facebook groepen. Facebook pages, Facebook pages. Feed, Feed. Koppeling. Feedly, Feedly. Found, Found. Fiverr, fiverr. Flicker, Flicker. Foursquare, Foursquare. GitHub, GitHub. Gmail, Gmail. Google Calendar, Google Calendar. Google Drive, Google Glass, Google, Google Talk, Google, Gumroad, Gumroad, IFTTT, IFTTT, Instagram, Instagram, Instapaper, Instapaper, IOS Contacts, IOS Contacts. Niet ook dat je iets met je contactenlijst kan doen hier. IOS Location, IOS Location. Je kan iets doen met de locatie. IOS Photos, IOS Photos. De foto's. IOS Reminders, IOS Reminders. Met de herinneringen. Jet Set Me, Jet Set Me, Last. FM, last, FM, LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Netapmo Weather Station, Nitapmo Weather Station. Ook hardware, hè? Een, een, een, een weerstation. Newsblur, Newsblur. Philips Hue, Philips Hue. De Philips Hue, dat zijn uh, ledlampen. Uh, dat is ook hardware die je dus op afstand zou kunnen bedienen met je iPhone. Het ziet er erg leuk uit. Er is nu een setje van drie lampen plus een apparaatje wat je los nodig hebt... Voor 200 euro, als ik het goed heb. Dus het is nog een beetje aan de dure kant. Maar ik denk dat er wel uh, leuke dingen mee te doen zijn. Wie weet, gaan we hem aanschaffen in ons hardwareproject. Phone call, phone call. Je okay. kan dus iets met uh, telefoongesprekken uh, doen. Dus dat kan ik hier niet op, want het is een iPad natuurlijk. Thinkboard, pinboard. Pocket, pocket. Push. Push over. Readability, read, read it, read it. Salesforce, chat, SkyDrive, Scott, SmartThings, SmartThings. SmartThings is <coughs> ook uh, hardware. SMS, SMS. SoundCloud, SoundCloud, Stocks, Stocks. Story st Surfline, Surfline, Please play. The New York Times, the Toodledo, Toodledo, Tumblr, Tumblr. Twitter, Twitter. Up by Jogon, Up by Jogon, Weather, Weather. Wemo inside, switch, Wemo inside, switch. Okay. Nou, de Wimo zijn ook hardware dingetjes, uh, dat zijn switches voor de stroom en... Uh, Wemo light, switch, We Wemo motion, Wemo motion, Wemo switch, We With things, with things. With things, okay. is ook hardware. Wordpress, Wordpress, Yahoo, Yammer, jammer. YouTube, YouTube. Oké, okay, ik okay. ben ze allemaal door. Ik heb dat expres eventjes gedaan om te laten horen... dat er best veel bekende diensten aan verbonden zijn. Dat betekent eigenlijk dat ik met dit kleine appje allerlei diensten aan elkaar kan vastzetten. En daar bedoel ik mee... En je kan er een actie uit uitvoeren, uh, om uitvoeren. Nou, hoe werkt dat? Ik ga hier weer even uit. Ik heb Cancel. de channels laten horen. Cancel. Die moet je dus één voor één act activeren. Als je van jou gebruik kan maken. Dus uh, bijvoorbeeld ik wil Dropbox channel gebruiken. Dan moet ik eerst zorgen dat ik hier in de channels Dropbox kies. En daarin log uh, met mijn Dropbox account. En vervolgens kan ik dat, die channel gebruiken. Of dat channel, die channel, weet ik veel. Dat kanaal. Um, dan zit hier nog wat... Andere dingetjes in de settings, oftewel in de instellingen zit de intro in, de, board, de about, oftewel over. In ik kan friends, knop. Uh, Vrienden uh, uitnodigen feedback, en ik kan een feedback geven. Zijn out knop. En hier onderin zit ook nog de zijn out. Nou, ik ben nou in, uh, ik ben, ik ben al ingelogd, dus vandaar dat hier. Blinklop. Cancel. Ik zet hem weer, eh, wat is het? linksbovenin, dubbele tik, daar zit de cancelknop en dan kom je terug knop. op waar ik net was begonnen. Hij staat linksbovenin op de browse knop of de bros knop zoals hij dat noemt. En laten we eens gaan kijken wat er kan. Ik dubbel tik, cancel knop. En ik uh, loop eventjes, oké, okay, wat is dit? Het is een scherm, uh, linksbovenin zit een cancelknop. Oftewel eigenlijk, ik vind het een beetje de terugknop. Bros. Dan krijg ik de, uh, de koptekst, Bros, oftewel browse. En vervolgens krijg ik een lijst met allerlei mogelijkheden. Er um, dus zit hier onderin, zit een balk, daar zit het tabbladen. Geselecteerd, via puur het tab. De features, vier. oftewel de uitgelichte uh, uh, appje uh, uh, voorstellen, uh, recepties, hoe noem je dat, de recepten die ze gemaakt hebben, daar sta je, daar begin je. Dus die is nu actief. Dus als ik hier doorheen loop. Het is verdimmend. Het is voorzoen. de? Via boxklaar push. Ben 64. Hoor ik, de, hoor ik de, de uitgelichte recepten? Trending. Ik pak even de tweede Twee tab. 4. Dat is de trending knop. Dus. Geselecteerd. Welke zijn er in? Tab. Twee van vier. Nou, ik zal een. Welkom nieuwe Twitter followers, hammer 94. Uh, dit is een uh, trigger die eigenlijk uh, binnen een uh, binnen een één kanaal blijft. Want dat is van Twitter naar Twitter. En wat doet hij? Hij zegt bijvoorbeeld, als er nieuwe Twitter followers komen, dus nieuwe Twitter volgers krijgt, dat je dan een uh, welkomstberichtje stuurt automatisch dus, hè, bij deze, doordat je dit activeert. Um, Welkom op mijn Twitter of zoiets. Nou, zo heb je een aantal dingen die je kunt doen. Nee, eigenlijk doorhandig. E-mail met Instagrams voor een certain location. Bier 144. Nou, dit heet uh, Burenwacht of buren En wat, wat voor diensten ze hier aan elkaar hebben ge, uh, gedaan, is de, de foto op aan een e-mail, zeg maar. Dus de oh naar de Instagram moet ik zeggen, de Instagram. E-mail me Instagrams from a certain location. Dus met andere woorden, geef mij foto's van een bepaalde locatie. Zo zijn er een aantal meer. Deze Dit is bijvoorbeeld tussen de Gmail en de Google Drive, dat die automatisch de Gmail pdf'jes uh, bijlagen, pdf bijlagen, direct automatisch naar de Google Drive uh, aflevert, zeg maar. Nou, dat zijn even een paar voorbeelden die je kunt uitvoeren. Alltime. Ga even naar het derde tabblad. All geselecteerd. Alltime. Top. Drie van vier. Daar kom je uh, een, aantal te, of een aantal recepten tegen die uh, wat vaker gebruikt worden en die dus... Backup niet content to Google Spreadsheet. Hier bijvoorbeeld om de backup, te maken, de backup te maken van je contactenlijst naar een Google spreadsheet. Dus je hangt de, de contacten van de Apple of van de Apple van de, van de, van de, van de iPhone of de iPad uh, aan de Google spreadsheet. E-mail mijn menu van foto's. Die Alexander. Of, 60K. Als ik een foto heb genomen, mail die dan direct naar mijn mailadres of naar een specifiek mailadres. Nou, zo zijn er een heleboel recepten die je kunt maken of kunt uh, nemen om te gebruiken. Um, dan is er nog een laatste stapje search. Die heet search. Ja, vier van vier. Wat ik daarop doe, klik. Dan ga ik... search, search tekstveld. Een tekstveld met een zoekveld. Wat kan ik hier bijvoorbeeld zeggen? Search, dat ik text, alle. tekstveld. Bewerkbaar. Search Dat ik alle recepten wil zien die met een bepaalde kanaal te maken hebben. Nou, laat ik zeggen uh, Dropbox. D-R-O-E-B-O-X. gred. Geselecteerd. Search. 4 nou, van 4. Oké, jij zet mij rechts onderin, dus ik zet hem even linksboven in. En ik loop plus, even doorheen. Button, Download bij van Fotos, Google. Dat gaat in tot Dropbox. Liep van Pinar 31K nu krijg ik dus allerlei uh, recepten te zien die met Dropbox te maken hebben. Dus dan kan ik doorheen snuffelen als ik daar iets wil uitzoeken. Nou, laat Altijd. ik eens gaan kijken. Ik ga weer even terug naar Altijn. Altijn. Top. Drie van vier. Um, nou ik ga daar eens even één uitkiezen. Pak ik, -ik niet toe en Google Spreadsheet. BMCB. 61. Nou, laat ik die eens kiezen. Ik heb uit de all-time tab even de eerste eruit gepakt, waarin staat dat ik mijn contacten wil uh, backup als een Google Spreadsheet, oftewel als een, een soort Google Excel-sheet. Uh, ik dubbeltik erop. Back-knop. Ik uh, veeg hier even doorheen, ik kom in de nieuwe Shared recipe. In de shared recipe. Cento. Ik kan hem ook nog uh, delen, met andere woorden, ik kan hem nog naar iemand anders toesturen als ik denk dat dit een hele handige is. Oké, okay, hij liep door allerlei allerlei uh, dingetjes heen die er niet toe doen, dus dit is een beetje raar, want hij leest een ander schermpje uit en vervolgens loopt hij wel weer op dit scherm. Knop. De eerste knop die je tegenkomt is een hartjesknop. Dus als je het een leuke app vindt, of een leuke recepten, dan kun je hierop dubbeltikken. Knop. Dan komt er een tweede knop die niet benoemd is. Ik dubbeltik er even op. En vervolgens kan ik zien, of tenminste, veranderd verandert wat in het onderste gedeelte. Als ik daar doorheen loop. MCB, MCH2. Dit is degene die het gemaakt heeft. July, 61K users, 600 favorites. Advanced Option Trigger. Nou. Op niveau 3. Dit is heel goed om te zien hoe zo'n uh, zo recept is opgebouwd. Je hoort hier wat de trigger is. iOS Contacts. Of any new contact. De trigger is dus dat hij uh, maakt niet uit welke... Hij uh, moet in de contactenlijst kijken en het maakt niet uit uh, welk contact. Action. En de actie die eraan hangt is dat die Google Drive. Add row to spreadsheet. Dat hij een regel of een uh, een rij moet toevoegen aan de spreadsheet. Spreadsheet name. Dan kan ik nog ze iets zeggen over de spreadsheet zelf. Dat er een naam aan hangt. Ingredient. heb. Koppeling. Spreadsheet name. Any new contact. Any new contact. We'll create a new spreadsheet at one with this title doesn't exist. En hoor je ook dat ik hem daar. Formatted row. Add ingredient. Ik kan door dit hele recept heen lopen om te kijken hoe het werkt. En dat je een beetje een idee krijgt dat er best wel nog binnen een bepaalde kanaal wat dingen te regelen zijn. En als je dit echt interesseert om zelf recepten te maken, dan is dat wel interessant. Anders sla je dit gewoon over. Formatted row. Ik moet even terug. Ik ga even naar de tweede ongelabelde knop. Ik dubbeltik er weer even op. En dan sluit je eigenlijk de onderste helft. En als ik er nu doorheen loop, word ik weer even niet maken. Heeft. Maar dan hoor ik Receive notifications when this, when this recipe runs. recipes run, uh, runs of als deze, als dit recept uh, bezig is. Dan kan oh, ik aan oh, oh, uitzetten. Oh, use recipe. Als ik doorveeg, kun ik, uh, hoor ik hier Use recipe of met andere woorden, ik kan het recept gebruiken. Dus wil ik dit recept gebruiken, eigenlijk de helemaal er helemaal doorheen veegt tot je onderin bent en daar vind je Use recipe. En als je daarop dubbeltikt, gaat deze in uitvoering. Dus ben je niet geïnteresseerd in hoe de, al die recepten opgebouwd zijn? Niet erg, loop gewoon en zeg: dit is wat ik wil gebruiken. Je pakt gewoon een bestaande en je dubbeltikt erop. En je komt dan in dit scherm waar ik nu zit. En je loopt naar onderen en je zegt: use recipe. Back, knop. Ik ga weer even cancel, back. Knop. Ik ga nog een beetje naar cancel, de cancel -knop, knop. En dan zit ik weer in het beginscherm. Knop. Vervolgens veeg ik door: bloos Recipes los. Principes, create. Knop. Kom ik bij de Create knop? Ja, <coughs> daar dubbel tik ik op. Cancel knop. Create a recipe. Dan kan je er eentje maken. If. En hij start natuurlijk bij If. Trigger Icon. Knop. En dan de trigger, oftewel, uh, dit is een knop, daar dubbel tik ik op. Cancel knop. Select dan trigger. Moet ik hier de trigger selecteren, oftewel, welk, uh, welke kanaal? Wil ik, of welke dienst wil ik gebruiken om die als trigger fungeert. Ik, een Knop. ik kan er eentje gaan zoeken, dus uh, ik kan hier doorheen lopen. Dat ga, gaat weer heel lang duren voordat ik bij de juiste ben. Maar als ik bijvoorbeeld hier die search ga gebruiken, dan dubbeltik ik erop. Dan vul ik in welke trigger ik zoek, bijvoorbeeld Dropbox. En uh, dan dubbeltik ik die en dan kijk ik wat ik daarvoor triggers kan gebruiken. Hij staat nu op e-mail. Volgens mij, als ik er doorheen ga lopen met mijn veerbeweging, kom ik er niet. Dus uh, zet je vinger even halverwege of kom van onderaan om te horen wat voor uh, keuzes in triggers je hebt voor een bepaalde dienst. Ik heb hier e-mail. Send IFTTT email. en e-mail. En dan hoor ik hier uh, twee keuzes die ik heb. Hoogman. Send IFTTT en e-mail tagged. Koppel, plus. Ik heb twee Koppel. keuzes en daarachter achter iedere keuze zit een plusknop en daar zitten dan weer uh, subkeuzes achter. Dus dat is als je echt hiermee aan de slag wil om zelf recepten te maken. Ik ga even Cancel. Knop. Cancel. cancelen. Cancel. Dan kom ik weer in een scherm terug waar ik uh, hier net één voor zat. oftewel in de create recipe. Create recipe. If trigger icon. De trigger-eigenen heb ik nu gehad. Then. Dan, en dan zegt hij dan eigenlijk in het Engels: dan, uh, Als ik die eerste trigger heb gedaan, dan kom, ik, kom ik bij de action knop. icon. Die is nu nog grijs omdat ik de trigger nog niet heb ingevoerd. Maar de action kun je dus op dezelfde manier als de trigger in gaan stellen. Um, het is nogal knop. wat, ik denk. Uh, Los, knop. Dat het leuk puzzelen is, maar aan de andere kant denk ik: ik denk dat er heel veel uh, recipes, oftewel veel recepten, zijn om te gebruiken. En um, ik had er eentje gekozen: dat was als de nieuwe apjes in. Nee, als de, de apjes nieuw, nee, gratis waren. Of ze me dan wilden waarschuwen in de mail. Nou, ik heb het overladen met mail, dat heb ik gelijk weer uitgezet. Maar ja, ik zou zeggen: snuffel eens door de recepten heen. En laat mij weten of je een leuk recept hebt gevonden. Nou, dan ga ik. Uh, even loslaten, want ik babbel alweer te veel. Ik ga uh, kijken of er nog op of aanmerkingen vragen zijn. De derde app, maar uh, ik zit even te denken, Astrid of Alwien was het niet een van jullie twee die uh, ook een app vandaag wilde bespreken, dat we vorige week uh, hadden afgesproken? Ik denk dat ze beiden even een blokje om zijn. Dan uh, ga ik proberen de derde app uh, te bespreken. Dit is een appje die niet gratis is. Uh, het is de SnorLab. Hij is ook niet geheel toegankelijk. Dus, maar ik ga je wel laten horen wat er wel allemaal toegankelijk is. Um, hij is normaal gesproken 3,59. En volgens mij sinds gisteren is hij gratis. Vandaar dat ik er eventjes naar heb gekeken. Wat is het? <tus> uh, volgens mij heeft Tom al eerder een, een uh, soort soortgelijk appje besproken. Ik weet niet of dat gelijk stond aan het appje wat ik op mijn andere, op mijn iPod heb staan. Maar dat was volgens mij meer van oké, okay, je legt een soort uh, speaker naast je of een. Nee, niet de speaker. Een light, mm, nou ja, je legt je iPod of iPhone of je iPad naast je en hij neemt op wanneer jij snurkt. En dan kan je in die andere appjes kon je dan het snurken alsnog eens naluisteren. En het leuke aan een van die appjes. Ik ga even kijken of ik toevallig heel snel even mijn iPod vind. Ja, ik heb hier... Uh, ik had Sleep Talk En uh, nou ja, dan hoor je wel eens wat de mensen dan in hun slaap zeggen en dat soort dingen meer. Nou, dat is een beetje eigenlijk meer grappig dan voor de rest. Nou, die snoorlap is eigenlijk... Um, snoor. hoe schrijf je dat? S. Simon. Uh, Nico. Uh, Otto, <laughs> ik zit te denken aan de naam um, Ronald, Eduard, Linda, A en de B van Bernard. Dus Snorlab, oftewel het Snurk Laboratorium, even lang uitgesproken. Um, wat doet die? Um, eigenlijk hetzelfde principe. Je gaat naar bed en je legt de iPhone, de If iPad of de iPod. met een, Je maakt de app open. Je drukt niet op de thuisknop, want dan gaat hij niet werken. En je gooit je, of je gooit je. Je legt je iPhone of iPad of iPod. Leg je met de kant waar normaal het. Met een scherm naar beneden, moet ik zeggen. Met het scherm naar beneden, ongeveer een meter van jou vandaan. En dan ga je slapen. En dan gaat hij het opnemen. En je kunt zeggen of je voor een gedeelte gaat opnemen of de hele nacht gaat opnemen. En vervolgens gaat hij een soort schema uitwerken van oké, okay, wanneer heb je gesnurkt? Hoe hard heb je gesnurkt? En hoe staat dat in verhouding? En dat kun je dus een aantal... Uh, dagen gaan bijhouden. En vervolgens zul je ook wat tips en trucs krijgen om te kijken of je wat minder kan gaan snurken. Nou, ik heb vannacht uh, gesnurkt. Dat is voor mij niet zo'n probleem, maar ik heb, het is even samen gedaan met het snoorlap. Dus ik ga het snoorlap er even bij pakken. Inslaat tijd, 0 minuten. Oké, okay, hij start hier bij mij gelijk eigenlijk op de tweede app. Knap. Sorry. Gezellig clear knop. Clear knop zegt hij hier. Nou, het is uh, weer een duidelijke labeling, maar niet heus. Um, ik zet hem even uh, linksbovenin. Kom. Als je wat linksbovenin wil. Inslaaptijd 0 minuten. Oké, okay, hij staat hier eigenlijk op de instellingen. En misschien kom ik er dadelijk nog wel even achter hoe hij dat noemt. Maar volgens mij is de labeling gewoon heel slecht. De dat kan ik op dubbel tikken. En dan kan ik zeggen dat ik uh, kan ik instellen wanneer ik wil dat het ingaat. Dat, uh, dat hij de opname gaat starten. Dus dat moet je wel bedenken of je een snel inval, uh, in slaap vallend type bent. Dan uh, zet je hem wat nul minuten. door je er meestal een half uur over om in slaap te komen. Of zelfs 90 minuten. Dan kun je dat hier instellen. Ik loop er even doorheen. Alcohol. Hoe lang, geselecteerd? Hoe lang tot u in slaap valt? tekst. Nou, de vertaling is ook uh, fantastisch. Geselecteerd. Nul minuten. Nou, bij mij, ik uh, slaap gelijk. Als ik mijn ogen dicht doe, dan, uh, dan uh, snurk ik eigenlijk al. Dus uh, die staat lekker op nul minuten. Maar ja, zo kan ik het tot 90 minuten invoeren. Ik veeg oh, weer even terug. Alcohol. Inslaap. Je hoort even tussendoor alcohol roepen. Inslaaptijd. Uh, dat is weer een schermpje wat ergens onder ligt. Uh, wat hij wel noemt, maar waar hij eigenlijk helemaal niet op staat. Nu probeer ik... Um, wat hij heeft gedaan, moet ik zeggen, is dat als ik op de inslaaptijd dubbel tik, dan uh, schuift dat minuutje zeg maar een beetje naar links en rechts komt het submenuutje tevoorschijn. En nu probeer ik weer terug te komen aan de linkerkant en dat lukt niet, dus ik zet mijn vinger weer aan de linkerkant. Minuten. Ik loop Remedies er doorheen. Remedies tegen snurken, geen. Remedies tegen snurken, geen, zegt hij. Dubbel tik ik op. Dus aan de rechterkant. Remedies tegen snurken, geen. Aan de rechterkant uh, uh, gebeurt hier wat. speciaal, start. Geselecteerd. Nou, remedies het handigste is om even weer aan remedies. de rechterkant je vinger te zetten. Select meer Nou, zo heb je allerlei remedies. En als je een van die remedies gaat gebruiken, dan kun je dat aanvinken van oké, okay, dit ga ik nu gebruiken. En dan kun je zien hoe je snurkpatroon is als je dat of dat gebruikt. En zo moet je dus aldoende met verschillende remedies kijken wat voor jou het beste gaat helpen. Dan hebben we aan de linkerkant weer... Spe ...medisch tegen snurken, ik... speciale factoren... Dan hebben we de speciale Geen. factoren. Ik dubbeltik op de speciale factoren. Speciale factoren... Ik zet mijn vinger uh, weer even aan de rechterkant. Factoren. Alcohol. Ja, die... info. Kies toegepaste factoren. Kies context. toegepaste factoren. Nou, uh, heb ik een uh, borreltje op voordat ik ging slapen. Zware maakt nou, en alcohol. Dan kan ik dat hier aanzetten dat ik alcohol heb gebruikt voordat ik ging slapen. Bet. Hij zegt bed, maar er staat bad. Cafeïne. Of ik uh, koffie heb gedronken. Douche. Of ik gedoucht heb. Verstopte neus. Roken. Uitputting. Verstopte neus. Zwaar maaltijd. Nou, zo zijn er een aantal keuzes. En je hebt nog twee vrije keuzes: vrij 1, vrij 2. Alcohol. Nou, laat ik zeggen dat ik heel. Geselecteerd. Alcohol Alcohol heb gedronken en ik dubbeltik dat, dan komt dat ook in mijn lijstje, in mijn grafiek te staan, dat ik die dag zeg maar alcohol heb gedronken en dan zie je ook bij het patroon uh, wat dat uh, veroorzaakt. Geselecteerd. Oké, okay, dan ga ik er even naar de linkerkant. Als ik doorloop, hoor ik vanzelf de startknop en als ik daarop dubbeltik, dan kom ik. Dan gaat hij eigenlijk klaar voor de start, dan is hij klaar voor de start en dan leg ik hem onderstoven op mijn kussen naast mij. En dan gaat hij dat uitvoeren. Um, er zit er onderin zit er een soort uh, balk weer. Waar tabbladen zitten. Geselecteerd. Clear. Knop. Ik sta nu op de clear knop. Ik dubbelt erop. Geselecteerd. Snowing. Cartoon. Croppet. PNG. kop niveau En hij zet mij in het beginscherm. Het beginscherm. Wat houdt dat in? Welkom. Een welkom. Instructies. Instructies. Resultaten. Resultaten. Fax. Fax. Over. En over en weer, o, start. en weer een startknop. Oftewel, dat zit aan de linkerkant. Kies ik wat aan de linkerkant, dan komt het aan de rechterkant tevoorschijn. Ik ga Geselecteerd. Weer even Vier. naar de clear, De eerste tabblad waar ik sta, dus dat is de home eigenlijk. Geselecteerd. Tab. 1 van drie. Ja, nou gaat hij pas zeggen dat er een een van drie tab is. Ik dubbeltik erop. Vier. En hij laat eigenlijk hetzelfde zien als dat ik net bij de kleer hoorde. Ik dubbel. Ik ga Vier. even. Hier, nachtanalyse monitor gesel geselecte geselecteerd. Top. 1 e monitor. Top. Ik pak even de monitor tap. Ik dubbeltik erop. Hier, inslaaptijd 0 minuten. En dan kom ik eigenlijk bij Vier, het scherm waar ik nacht, net zat. Geselecte nou, geselecteerd. Nachtanalyse. Top. De nachtanalyse. Vier. Geselecteerd. Geselecteerd. Hier, top. Geselecteerd. Nachtanalyse. Ik dubbeltik erop. Historie. Ja. En hier zit ik dan in de nachtanalyse. Ik heb vannacht hem dus neergelegd en dan laat ik je even horen hoe dat is gegaan. Nachtanalyse medisch. Donderdag 6 maart. Maart 6 do. Bezig. Naar bed slash opgestaan. Nou, je weet gelijk hoe laat ik ben geslapen en opgestaan ben. 23.37. Slash 6.46. Luistertijd. tijd. 4 uur 51 en... Hij heeft dus uh, nou, ruim of niet. Uh, iets minder dan vijf uur geluisterd. Snurrikscore. Mijn score is. 29. 29. Snurktijd. Dan komt hij, oh, mijn snurktijd 18 is. 53m. 18% slash 53. 18% en dat is 53 minuten van de tijd. Ik vind het nogal lang, maar ja. Remedies. Geen. Ik had de remedies, ik had geen van de remedies, had ik aanstaan, dus die zitten er ook niet in. Factoren, geen. En de factoren, zoals uh, ik had geen drankje op voordat ik ging slapen, dus die zitten hier ook niet in. Clear. Oké, okay, dit is uh, eigenlijk wat er vannacht is gebeurd. Er zit hier ook een grafiekje waarin je kan zien of je mild, luid of epische, zoals we dat noemen, een geluid hebt gemaakt. Nou, gelukkig heb ik maar één keer luid gesnurkt. Maar uh, dat is een uh, schemaatje wat niet toegankelijk is. Ik het clear, clear, knop. Ik ga naar de laatste clear knop. Ik dubbeltik erop. Clear. Oh, fijn. Monitor. Spoonietop. Kritiek. Die knoppen onderin bon zijn niet echt duidelijk. Nachtanalyse. Nachtanalyse. Kier. Nacht geselecteerd. snowing cartoon, copy. PNG. E Kom, kom, kom. Nou, ik weet ook niet meer. Dat hij, wat ik ook nog kon is dat ik zeg maar, uh, de resultaten kon opsturen per mail. Dat heb ik ook gedaan. En het, uh, de, wat eruit komt is een toegankelijk iets om te kijken en bij te houden hoe je snurkpatroon is. Nou ja, ik ga me uh, nog eventjes, uh, ik denk, uh, gok een weekje gebruiken en dan uh, ga eens kijken wat, of ik wat kan doen aan mijn uh, snurkgedrag. Ik ga even loslaten voor vragen en opmerkingen. Jongen, ik denk dat het de tijd wordt dat Tom er weer eens is. Want die kan een, een gezelliger babbel houden dan ik, denk ik. Um... Even kijken hoor. Uh, dan komen we aan bij de uh, laatste ronde. Met andere woorden, hebben jullie tips, trucs, appjes die je wilt bespreken? Ik ga loslaten. Ja, hoi. Um, ik was er net even wel, maar ik, ik, ik wou geen app bespreken, maar Alwien wou dat. En uh, die, die hoor ik niet. En ik weet niet meer precies waar het over ging, want ik heb de podcast van vorige week niet. Ik denk dat Tom dat niet, die nog niet gemaakt heeft. Maar ik heb wel een vraag. Ik weet niet of ik die nu mag stellen. Mars Los zou ik zeggen. Ja, het is een beetje vervelend. Dat ik, of tenminste, het is wel leuk. want Ik ga een nieuwe computer krijgen. En uh, ik vraag me dus af hoe dat nou met iTunes moet. Want ik kan natuurlijk wel een leuke reservekopie nog op deze computer maken. Maar daar heb ik waarschijnlijk niks aan uh, in de, in de, op mijn nieuwe computer. Moet ik alles, alles helemaal opnieuw instellen en al dat soort dingen? Of... Uh, ja, kan ik iets, iets terugzetten of kan ik iets backuppen zodat ik het kan, kan bewaren? Nou ja, fijn, kortom, ik, ik, ik, ik heb geen idee. Daar ik weet het ook niet, dus dat is, uh, schiet niet op. Maar ik weet, misschien weet hier iemand het. Als je een externe backup maakt, dan staat dat er toch op, uh, Astrid? De iTunes en zo. En daar staat je kopie toch in? Nou, maar ik, ik krijg een Windows 7, dus ik kan, ik kan niet meer gewoon een backup terugzetten. Ik heb nou XP, daarom, uh, omdat ik natuurlijk dat allemaal uh, gaat veranderen. Dan kan ik me niet zo meteen maar weer eens een, een backup terug gaan zetten. Dat gaat niet meer. Ja, je kan waarschijnlijk wel ergens een map backuppen. Alleen weet ik dan niet welke dat zou moeten zijn. Uh, die zeg maar de inhoud van jouw iTunes uh, herbergt. Uh, ik moet zeggen dat ik zo weinig met iTunes doe dat ik dat... Niet echt meteen zou weten, maar er is vast een map te bedenken die je kunt bewaren om in ieder geval je muziek en je instellingen te houden. Ja, iTunes is een, um, een apart verhaal. Um, inderdaad, het is een map die je kunt pakken. Alleen is het... Uh, um, je kunt twee soorten... Uh, uh, nee, ik moet het anders zeggen. De iTunes heeft twee manieren zeg maar, om uh, muziek aan zijn iTunes bibliotheek toe te voegen. Dat kan hij doen door een uh, kopie te maken van je muziekbestand. Dus stel voor dat je in de muziekmap hebt staan. Uh, de map, uh, hoe weet ik veel, uh, uh, doe maar ofzo. En... Um, je zegt in iTunes dat die um, daar moeten worden toegevoegd. Standaard staat hij erop dat hij dan een kopie maakt. Dus hij pakt alle muziek uit Doe maar map en hij kopieert dat en zet dat in zijn eigen map. En die eigen map bevindt zich ook, daar, heeft, uh, daar had hij het natuurlijk net over, die bevindt zich in muziek en dit zat die, dan heet hij iTunes en daar zit hij in verstopt. Die moet je even backuppen. Dat is meestal de standaard uh, hoe die is ingesteld. Als dat niet zo is dat die niet standaard is ingesteld, maar dan zou jij het zelf weten, dan kan die ook in plaats van kopietjes maken, kan die ook linken maken naar de eigenlijke uh, bestanden. Dus naar de eigenlijke muziekbestanden. Um, als je dit allemaal lastig vindt, is het handiger zeg maar, om te kijken van oké, okay, waar heb ik mijn originele muziek staan? En die mappen kopieer je gewoon en die zet je op je nieuwe pc. Vervolgens ga je iTunes opnieuw installeren en zeg je gewoon, zodra je iTunes hebt opgestart, kijk op mijn computer waar alle muziekbestanden staan en dan indexeert hij dat gewoon weer voor de nieuwe iTunes. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Uh, dit soort dingen weet ik eigenlijk wel, maar het gaat mij erom, dat ik, moet ik mijn computer opnieuw, moet ik mijn uh, dinges opnieuw aanmelden? Of, uh, want waar gaat het om? Het gaat niet om, om die, hoe krijg ik mijn muziek erop. Dat denk niet dat me dat de grootste zorg is. Maar wel zo van ja, uh, ik, ik heb daar nu een iPod en een uh, hoe het, iPhone aangemeld. Dat moet waarschijnlijk opnieuw, moet ik dat dan hier eerst afkoppelen of om, de machtigingen opzeggen? Dat soort dingen, daar gaat het me om. Ah, Oké, okay. ik heb je vraag ver ver ver verkeerd begrepen. Ja Bruno, ik dacht dat jij je wat wilde zeggen. Maar ik laat nog even los, maar anders zeg ik wel wat. Ja, nee, ja, ik dacht eventjes. Ja, ik had inderdaad de vraag ook zo begrepen als jij Nancy. Maar dan is het volgens mij heel simpel. Uh, in de zin van, uh, in feite moet je inderdaad je computer denk ik dan afmelden. Want anders dan, uh, ben je een machtiging kwijt. Je mag er maar een x aantal machtigen. Die iPhone en die iPad uh, blijven natuurlijk gewoon aan je aan je iTunes account gekoppeld en de nieuwe computer moet je gewoon weer netjes aanmelden en dan is dat volgens mij helemaal uh, helemaal goed. Ja, daar sluit ik bij aan. Het is, um, het is wat moeilijk te vinden, maar je kunt bij de instellingen van uh, degene die er aangesloten zijn. Ik zit even te denken. Ik dacht ook de, als dit, dat je eigenlijk bedoelde de backup die je gemaakt had van je iPhone via iTunes op je computer, maar uh, dat heb ik dan misschien niet helemaal goed begrepen, want daarvan zou ik inderdaad niet weten hoe je die uh, dan uh, vasthoudt, en naar je nieuwe, want die zou je dan wel handmatig naar je nieuwe computer moeten overhevelen, lijkt mij. En uh, ja, dat, uh, Ik weet niet of die in een van die mappen staat, ik heb net onder uh, mijn muziek gekeken en daar staat een map iTunes met een paar submappen en een stuk of wat bestanden. Maar ik weet niet of daar alles in zit wat met de iTunes uh, instellingen te maken heeft. Ik heb uh, uh, ooit mijn reservekopie in de cloud gezet en toen we het teruggezet in de cloud erop opgegeven. En uh, uh, toen moest ik alleen alle apps weer downloaden die ik, uh, die, die, die waren al wel. Maar ze stonden niet op de iPhone. Ik moest ze wel stuk voor stuk downloaden. Dat was meteen een mooie opruiming. En het, uh, ging nu eigenlijk... Astrid, is het uh, wat meer duidelijk nu voor je of helemaal niet? Jawel hoor, ik weet ik heb alleen geen idee waar ik dat uh, moet zoeken, waar ik die machtigingen kan intrekken. Hebt, uh, weet je dat? Ja, bij het menu. Het menu van iTunes. je dus gewoon dat het menu gaat, dan heb je ergens een keuze. Uh, ...macht ging intrekken. Dat vind je zo. Ja, ja. Ergens in het menu heb je een keuze. En die vind je zo. Nou, <laughs> oké. Okay. Kom op, niet zo luid. Ik zeg niet drie keer naar rechts en twee keer naar onder. Het staat gewoon. Ga je eruit komen, Astrid? Anders ja, ga ik even kijken voor je waar het zit. Ik ga eruit komen. Als ik het niet uh, eruit kom, dan komt Marten er wel uit. Oké. Okay. <laughs> Alwin, ik heb jou gehoord, maar net niet toen ik het vroeg. Uh, vorige week had jij een uh, leuke app die wilde je bespreken. Heb je dat nog voorbereid voor vandaag of kunnen we dat doorschuiven voor volgende week? Wat, uh, wat wil je? Ik weet het niet meer wat ik bedoelde. Uh, geen idee. Misschien vind ik het nog wel. Maar ik weet wel, heb je, je al ooit je die app Sleep Cycle behandeld? Dat is eigenlijk wel leuk, daar val ik elke avond zo heerlijk mee. Volgens mij ging dat, ging dat uh, over dat dingetje waar je de iPhone op moet leggen om hem harder te laten klinken of zoiets. Ik dacht dat het daarover ging. Ja, dat was een dingetje, een kastje. Dat is de. Die komt naar de CISO-beurs, had ik verteld. Het was geen appje, dat was gewoon een dingetje die naar de CISO-beurs komt. Uh, op zich wel een leuk, uh, grappig dingetje. Dat was gewoon, uh, alleen maar een mededeling. Oké, okay, ik, ik zoek het nog wel eventjes op of ik luister het nog wel eventjes af. Inderdaad, Tom heeft nog niet, uh, is nog niet in de gelegenheid geweest om uh, de, de podcast van vorige week op, uh, in orde te maken. Dus hij staat er nog niet op. Um, en dan kom ik eventjes bij je terug, Alwien. Wij weten je vast te vinden. Uh, de sleepcycle, um, ik weet niet welke Tom heeft besproken. Dus, uh, en ik, Volgens mij heeft hij er ooit eens twee besproken. Eén van de snurken en één misschien wel de sleepcycle. Maar dan zou ik dan even in Blink magazine moeten gooien om te kijken of daar wat over staat. Staat er niks in, dan ben jij de volgende die je mag bespreken. Hoe vind je die? Volgens mij heeft Tom dat inderdaad, of Dirk, dat inderdaad alles besproken. En we hebben het ook nog even gehad over de app uh, Radio Motion. En uh, die zou uh, deze week aan de orde komen, maar dat is kennelijk ook niet helemaal over gekomen. Oh ja, dat ging over het weer. En ik heb daar nog als dus mag een klein, heel klein apple. Oké, okay, ja, want ik weet nog... Uh, uh, inderdaad, ik heb het ook de vorige keer opgeschreven... maar ik schrijf het nu nog maar een keertje op. Dus Radio Motion en volgens mij... van de vorige keer daarvoor zat de Sol. Die app was er ook nog die wij moesten bespreken. Dus dat zijn allemaal mooie... opdrachtjes voor uh, Tom volgende week. Nancy. De naam van die eerste app, die Bijbel app. Kan je me die nog even geven? Want ik was wat laat ingeschakeld. Uh, die heet gewoon Bijbel. B-I-J-B-E-L. En hij is van Your Version. Misschien dat hij op de iPhone iets anders noemt. Maar hij is van Your Version. Op zijn Engels. Uh, Griekse -E I-Y-O-U-R-V-E-R-S-I-O-N. Aan elkaar vast. Dank u. En een fijn weekend iedereen. Oké. Okay, um, zijn er nog vragen, tips, opmerkingen? Anders heb ik er nog wel één, maar uh, barst los zou ik zeggen. Klein vraagje, hoe maak ik accentletters de E met een, uh, een, een trema in, uh, in tekst edit? Ik heb dat tabel gevonden met al die tekentjes, maar het moet toch nog handiger kunnen? Ja, er zijn twee manieren om dat met je toetsenbord te doen. Tenminste doe je het met je toetsenbord of uh, met een hardware toetsenbord of, een, of uh, de software matige toetsenbord. Nee, geen iPhone, Apple. Oh ja, dan doe je het met je hardware. <laughs> Oké, okay. je kunt uh, de letter vasthouden. Dus bijvoorbeeld, ik wil een streepje op de E, dan hou je hem vast. En als je hem lang genoeg vasthoudt, dan krijg je een keuze 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daar kun je dus uh, direct na de E een 1 of een 2 of een 3 of een 4 of een 5 ingeven. Dan is er ook nog een andere uh, lijst hoe je ook nog uh, tremas en dat soort dingen moet maken. Dat kan met combitoetsen, als je hem even... Als je eventjes, uh, of ik denk dat um, Tom dat wel heeft, of Dirk, uh, dan stuur ik je even daar een, uh, een schemaatje van. Oh, heel fijn. In principe gaat het net weer iPhone. Oh, dat had ik niet bedacht. Ja, ik had kunnen weten, hè, Apple. In ieder geval bedankt. En het lijstje gaat... Oké. Okay. Als ik het vergeet, je weet me te vinden, hè. <laughs> ja. Um... Even kijken, wat heb ik, uh, ik las iets over de TechCrabber, de scannersoftware die dan niet zou werken bij de nieuwe versie van de iOS. Ik weet niet of er mensen nog zijn die nog andere appjes tegen zijn komen die moeite hadden met de, iOS, de nieuwe iOS 7.06 volgens mij. Dan hoor ik het graag. en uh, Even kijken... Ik zag een leuk uh, dingetje, een nieuw geitje, dat ze een wekker hadden. Uh, die, dat was een, een dingetje wat je op hardweermatig, wat je op je iPhone zette. En dan als je dan uh, wakker wilde worden, dan kreeg je behalve het geluidje te horen van bijvoorbeeld het bakken van spek. Eieren met spek. Dat je ook het geurtje kreeg van spek in je neus bijvoorbeeld. Dus uh, dat vond ik wel grappig. Ik dacht, dat uh, zal ik het noemen hier. Ja. Oké, okay, als er geen vragen, verdere opmerkingen, tips zijn, dan gaan we het voor vandaag afsluiten. En dan, uh, dan spreken we jullie graag volgende week weer. Um, dan mag ik naar de... De beurs de grootste uh, computerbeurs in Hannover in Duitsland. En ga ik uh, nieuwe dingetjes bekijken en ook natuurlijk testen op uh, toegankelijkheid. En um, dan zal hopelijk Tom het van mij overnemen. En ik zal hem dus de twee appjes die wij net hebben bedacht, of tenminste die wij in de voorgaande aflevering hebben bedacht, eens even in zijn schoenen schuiven. Um, en dan wens ik jullie een prettig weekend. Uh, tot de volgende keer. Dankjewel